Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland wordt gezocht naar twee mannen... die vanmiddag bommen achterlieten in de metro van Sint-Petersburg. Eén van de bommen werd bijtijds ontdekt, de andere eiste zeker tien levens. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn dat een man die met een tas of een rugzak de metro was ingestapt... op de valreep weer uitstapt zonder tas. De bom ontplofte onderweg. De bestuurder krijgt veel lof omdat hij doorreed naar het volgende station... zodat hulpverleners makkelijker bij de slachtoffers konden. De bom die niet ontplofte zat in een brandblusser met spijkers en kogeltjes. Minister Dijsselbloem heeft felle kritiek gekregen van het Europees Parlement. De eurogroepvoorzitter wil niet komen praten over de situatie in Griekenland... en dat heeft het parlement unaniem veroordeeld. Dijsselbloem heeft zich voor de vergadering van morgen afgemeld... onder meer omdat de kwestie vorige week ook al is besproken. Parlementsvoorzitter Tajani zegt dat Dijsselbloem... voor de zoveelste keer weigert vragen te beantwoorden. Een parlementariër van de ChristenUnie zegt dat Dijsselbloem... in feite persona non grata is geworden in het parlement. De gemeente Rotterdam is erg tevreden over een proef om zwangerschappen bij kwetsbare vrouwen te voorkomen. De vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn of een verstandelijke beperking hebben, krijgen een adviesgesprek over anticonceptie. De gemeente heeft 116 kwetsbare vrouwen in beeld. Bijna de helft heeft een gesprek gehad. Tot nu toe hebben 45 vrouwen besloten om inderdaad voorbehoedsmiddelen te gaan gebruiken. Een aantal denkt er nog over na. Niemand heeft nog geweigerd. Volgens de wet kan niemand worden gedwongen om anticonceptie te gebruiken. De gemeente Rotterdam vindt dat dat in extreme gevallen wel moet kunnen. Het weer. Het wordt een koude nacht met in het binnenland voorstaande grond. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgenperiode met zon, maar in het westen kan laaghangende bewolking van zee binnendrijven. Daar is het dan een graad of 9. Elders wordt het 13 tot 17 graden. De rest van de week blijft het droog met af en toe zon. Eerst is het een graad of elf. In het weekend loopt de temperatuur een paar graden op. Dit was het en Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANBB. In de Randstad staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen de Kloopend en Oude Rijn en Evelingen 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. De politie is nu bezig met een onderzoek. Daardoor zijn de drie rijstokken dicht bij knooppunt Evelingen. Het verkeer bij Utrecht kan het beste omrijden... via Kloopend lunetten over de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Hele goede avond, al tezamen. maandag. En het is alweer 3 april en de klok geeft aan 21 uur 3. Dus tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Alco B en we gaan filmmuziek draaien. Aardig films die op de rol staan. Eerste uur, The Perks of a Wallflower. The Angels Share, een film voor de echte whisky liefhebber. Dan wat een grappig CD'tje met Italian gangsters. Maverick, The Good, The Bad and The Ugly. Kortom, het eerste uur zit er aardig vol. En uh, ja, we hebben altijd de hit van de maand. Het is april. Uh, gisteren had ik toevallig ook de jazz-uitzending. En uh, toen heb ik een nummer gedraaid. Toen dacht ik, hé, hey, dat, dat nummer dat heeft wel wat. En dat is van een zangeres, een Nederlandse zangeres... die uh, naar Amerika gegaan is en daar aardig in Engeland gegaan is... en daar aardig uh, succes heeft gescoord... Dit is van HCD uit 2013, Under Your Spell. Ze heet Tisbe Vos en dit is de Shanghai Blues als hit van de maand. All alone in the city, in my blood. I will choose all alone. What a pity, I've got the Shanghai Blues. Wake up in the morning to a sky without hues. All alone, without warning, I've got the Shanghai blues. I've got, I've got the Shanghai blues. It's like a play. It's like a crime without clues. It's like a paper without clues. dat je een jazzy begint, maar dat moet kunnen toch? En dan komt hier, nou, dit is absoluut geen jazz... Davy Bowie uit de film The Perks of Being Wallflower. Een film met in de hoofdrol Logan Lerman Emma Watson. Op het eerste gezicht: Just Another High School Movie over de schuchtige Charlie, een jongen zonder vrienden, maar dan ontmoet hij de extravagante Patrick en uh, Sam. Een Brad Pack-achtige formulefilm die een kwart eeuw te laat komt. Gedrenkt in nostalgie, maar met een prima stel hoofdrolspelers en een verrassend en vernijdige twist aan het einde. Heel bekend nu dat ik meteen doorgaat. Voor een ander heel bekend nu uit dezelfde soundtrack. En het is Dexy Midnight Runners. Come on Eileen. Dit allemaal uit film The Perks of Being a Wallflower. Aanstaande vrijdag om kwart over elf op NPO 3 te bewonderen. Er zit meer leuke muziek in, maar ik hou het bij twee nummertjes. Uh, ik zag laatst een, uh, een spotje. Nou, het is al een post geleden van de. Eens even kijken waar ik dat heb staan. Ik Oh ja, hier. Het is, wordt gezongen door Kim Jansen en het heet City of the Dead. En het werd gebruikt in een spotje van de, de Maag-Lever-Darm-stichting. En ik heb een die periode gehad dat ik altijd wat reclame draaide. Dus ik denk dat ah, het is best mooi En dit is een aardig nummer. Kim Janssen. streets. Underneath parkets With buses rolling over you Taking your great-grandchildren to school Just don't think about it Take his clothes Before his body turns us cold If someone finds out That his ghost has left We can steal from you When you no longer left All the dead people I see We van de Maag, Darm en Lever Stichting. Ja, veel mensen die toch met die problematiek worstelen. Heftig allemaal. En... Dit is CFM. En dit is CFM Cinema. En we draaien filmmuziek. En ik zie nu een film op de rol staan. Angels Share. En dat is een film voor de echte whisky-liefhebber, zou ik bijna zeggen. Ik zal er zoiets over vertellen. Thema. Ja, dat is een film, The Angel Share van Ken Lodge. Uh, het is deze af en toe hilarische film van Ken Lodge en scenario schrijver Paul Lefferty. Hun tiende, tiende film samen is, uh, ja, eigenlijk zijn het twee films. De eerste helft gaat over een sociaal realistisch drama, over een kansarme draaidruk, crimineel, die, 100, die 300 uur taakstraf krijgt. En de twee, deel 2 is een misdaadcomedie waarin hij samen met drie andere kansarme uh, ja, jongelui een exorbitant dure whisky steelt. En beide helften zijn interessant en vermakelijk. Uh, maar of het allemaal echt waar is, dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval een grappige film en ik zou zeggen een must voor de whisky-liefhebber. The Angels Share. I'm gonna be.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 Angel Share is vrijdagavond 7 april om 11 uur te bewonderen op Nederland 2. MUZIEK en dit nummertje zit er ook in de plan. Gewoon hele grappige CD'tjes tegen. Zo heb ik de laatst deze gevonden. Dat is een CD die bevat 70 Italiaanse gangster jazz nummers. En dat zijn een heleboel. En ik ga ze niet alle 70 draaien, maar het is wel leuk om een paar te draaien. Dit is van Francesco De Masi. Organized Crime. Ja, net als we in de western zijn er natuurlijk heel veel van die soort gangsterfilms gemaakt. De B-movie zou ik bijna zeggen. Omdat je voelt gewoon hoe de spanning opgebouwd wordt. Een scheurende gitaar, en het koperwerk zit erin. Het drums, mooi nummertje. En ja, er zijn hele verschillende stijlen. Deze is van de Francesco de Michalesi: During the story. Ja, grappig, die gangstermuziek, uh, crime, jazz, zou ik bijna zeggen. Dit nummertje is van Guido en Maurizio de Angelis: The, the Other Face. jazz yes, gangstermuziek uit allerlei Italiaanse gangsterfilms verschillende componisten en een van die componisten was Franco Michaletti, en die heeft ook andere soundtracks geschreven, onder andere de soundtrack van de film uh, Laure en daar zal ik ook wat van draaien, maar eerst even deze GFM. Ik ga hem even opzoeken Laure De stem, daar heb je natuurlijk uh, meteen zin om weer naar Frankrijk te gaan heerlijk op een terrasje s'avonds en dan deze zachte klanken dat is niet verkeerd natuurlijk met een heerlijk drankje erbij dat is echt genieten uh, kan je vanavond niet slapen dan heb je geluk, want dan is vanavond om 11 uur begint er nog weer een cowboyfilm duurt tot half 2, Maverick dat is een bekende cowboyfilm en uh, ik ga er wel wat muziek uit draaien de titelmuziek uit Maverick de muziek is van Randy Newman die kennen we Ja, Maverick is vanavond om 11 uur, ik zei het al... een commerciële ontspannende satirische western, gekruid met persifalages, slapstick, one-liners en dubbelzinnigheden. Losweg gebaseerd op de gelijknamige tv-serie. Een serie uit 1957 en 1961, goed voor 138 afleveringen... waarin de toen nog jonge James Garner de titelrol speelde. Gibson is nu de handige revolverheld en een gokker. Brad Maverick... Garner, een sympathieke marshal die ervoor moet zorgen dat het gokken niet al te zeer uit de hand loopt. Maverick trekt van speelzaal naar speelzaal en van de, naar de ene en het andere saloonmeisje. Annabella, foster, Annabella gespeelde forster, vindt hij een concurrente van eigen kaliber. Op een rivierbootje wordt de finale van het Amerikaanse pokerkampioenschap georganiseerd. Maar voordat die finale kan worden geregeld, moet eerst met indianen, killers, desperados en zelfs met Russen worden afgerekend. En dat is Maverick. Uh, muziek van Randy Newman. Newman heeft aardig wat song, song, uh, soundtracks uh, geschreven hoor. Vergis je daar niet in. Uh, dan is er nog een hele bekende western. The Good, The Bad and The Ugly. Wordt weer eens van het al gehaald. En die is, dacht ik, vrijdag uit mijn hoofd. En daar is dit de muziek van. nooit gezien of wil je hem weer een keer zien dan kan dat, want vrijdag om half negen op SBS 9 wordt hij weer eens gedraaid uh, het is het laatste en het beste deel van Lyon's Dollars trilogie, for a fistful of dollars en for a few dollars more die hiermee de Spaghetti western definieerde, het verhaal dat zich afspeelde tijdens de Amerikaanse burgeroorlog draait rond drie mannen de goede, gespeeld door Clint Eastwood de slechte, gespeeld door Lee van Kleef en de lelijke, gespeeld door Ellie Wallach Ieder voor zich op zoek zijn naar een goudschat. Sublime western klassieker, opgenomen in Spanje met een geweldig script en een score van Ennio Morricone. Daar luister je dus naar. En als je het één keer hoort, dan krijg je die melodie niet meer uit je hoofd. Uh, daarnaast is het, het fenomenaal camerawerk van Tonio Delli Colli. Het levert een van de mooiste finales op uit de filmgeschiedenis. Nou, en dit nummer wat ik nu klaar heb staan is ook een hele bekende: The Ecstasy of Cold. Ja, het is toch wel bijzonder dat uh, deze geweldige soundtrack uh, eigenlijk nooit een Oscar geworden heeft en uh, die laatste film, The de, de Hateful Eight, de, de muziek van Ennio Morricone, heeft wel een Oscar gekregen en ja, eigenlijk zijn deze uit die uh, Dollars-serie eigenlijk niet vergelijkbaar, vind ik. Want Ik vond The Hateful Eight helemaal niet zo geweldig. scoren, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Maar goed, ik zit niet in de jury daarvan, dus ik heb er niks over te zeggen. Laatste nummertje uit deze knaller, The Sundown. Zover de Westerse muziek. En, uh, ja, uh, ik ga vast wat uh, meer romantische muziek draaien. Ik heb wat uh, klaarstaan uit wat oude films. En uh, dat is best mooie muziek. Eens even kijken waar ik dat zo gauw gezet heb. Hier. Uh, Uno nom et une femme". Prachtige muziek. Deze klanken zijn klanken die zich in je hoofd kunnen nestelen als een oorwurm, zou ik bijna zeggen. Het is een film uit 1966. Jean-Louis Duroc en Anne Gauthier treffen elkaar op de school voor hun kinderen. Anne is weduwe van een stuntman. Ze mist haar trein en Jean-Louis is een autocureur. Hij geeft Anne een lift en vervolgens moeten ze elkaar meermalen en gaandeweg ontstaat een romans. Ja, ik weet niet of zo'n film tegenwoordig nog aan te gluren is. Een film uit 1966. Zouden we moeten proberen. Uh, van diezelfde uh, muziek. List, the Strings of Paris, speelt dit allemaal, is ook het nummertje Sleepy Shores, ook zo'n oorworm. Mm -hmm. Bij deze klanken druipt de romantiek van de muur af, zou ik bijna zeggen. De Strings of Paris Orchestra is het. die allerlei filmmuziek speelt. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Maar gelukkig hebben we nog een tweede uur te gaan met onder andere de film Ruby Sparks... Seeking a Friend for the End of the World. De nieuwe film Tulip Fever, de nieuwe film Live, Jachten of the Hunt... En wat nieuwe films van Benjamin Wolf is. De, althans, de soundtrack schrijver daarvan. Jack the Giant Slayer. Nou, dat is weer genoeg voor hem tweede uur te vullen. Ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent. Want blijf genieten hier op CFM met mooie klanken.